7 uur. De Radio 1 Sportszone. Bucera Carasso en Tom van Hek. Groene links in Rotterdam vindt dat burgemeester Abu Taleb... heeft gefaald bij tankopslagbedrijf Otviel. Over nou, Rotterdam gesproken. We volgen natuurlijk ook de wedstrijd tussen Dynamo, Kiev en Feyenoord. Maar eerst het NOS nieuws met Jobboot. Aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer doen 22 partijen mee. Dat heeft de kiesraad bekendgemaakt. Partijen die op 12 september wilden meedoen... moesten uiterlijk vandaag hun kandidatenlijst... en bijbehorende stukken inleveren. De oma van de peuter uit Utrecht, die vorig jaar dodelijk werd mishandeld... doet aangifte tegen bureau jeugdzorg. De vrouw is boos omdat jeugdzorg niet ingreep... toen er duidelijke aanwijzingen waren... dat het jongetje van drie werd mishandeld door zijn stiefvader. De inspectie concludeerde gisteren in een kritisch rapport dat jeugdzorg onvoldoende toezicht heeft gehouden. Het mishandelde jongetje overleed vorig jaar maart. De grootmoeder wil nu dat bureau jeugdzorg zijn fouten erkent. De jeugdzorg zegt dat de signalen van verwaarlozing niet sterk genoeg waren om in te grijpen. Na een melding van het ziekenhuis stapte jeugdzorg wel naar de rechter, maar de peuter overleed een week voor het begin van de zaak. Bewoners van de Marco Polo-laan in Utrecht kunnen vanaf donderdag terug naar huis. Morgen krijgen ze informatie over de asbestmetingen in hun appartementen. Het is de eerste groep bewoners die terug kan... sinds de ontruiming in de wijk Kanalen eiland anderhalve week geleden. In totaal werden zo'n 300 mensen geëvacueerd... omdat bij renovatiewerk in Utrecht het kankerverwekkende asbest was vrijgekomen. Het Belgische Openbaar Ministerie gaat in beroep... tegen de vervroegde vrijlating van Michel Martin, de ex-vrouw van Marc Dutroux. Martaan blijft daardoor nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank besloot vanochtend dat Martaan zich mocht terugtrekken in een klooster. De kans is groot dat minister Schippers van Volksgezondheid... gaat onderhandelen met de fabrikanten die geneesmiddelen maken... voor de ziekte van fabrie en de ziekte van Pompen. Dat hebben bronnen aan de NOS laten weten. Afgelopen weekend lekte uit dat het College van Zorgverzekeringen... het kabinet wil adviseren om de medicijnen voor die twee zeldzame ziektes... niet langer te vergoeden, omdat ze te duur zijn en weinig effectief. De behandeling kost in Nederland tussen de 200.000 en 700.000 euro. In andere landen is de behandeling soms aanzienlijk goedkoper. Op de Olympische Spelen hebben de beachvolleyballers Richard Schuil... en Reinder Nummerdor de achtste finales bereikt. Het duo won de tweede poolwedstrijd van een Duits duo. Schuil en Nummerdor waren in twee sets te sterk. Het weer eerst nog wat regen, later droog en opklaringen. Morgen zonnig bij maximaal 29 graden. Later ook weer onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. ANEB, ah verkeersinformatie. Het loopt bij Utrecht nog vast op twee plaatsen. Had te maken met een ongeluk op de A12 bij knooppunt Oude Rijn. Van Utrecht naar Den Haag staat nu file tussen knooppunt Lunette en Oude Rijn 4 kilometer. De rijstroken zijn daar wel weer vrij. Door die file staat ook nog file op de A27 vanuit Almere... tussen knooppunt Rijnsweert en knooppunt Lunette 3 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Vier minuten over zeven. Zo de reactie van Meppelink en van Gestel. Het beachvolleybalduo. duo. Zij houden uitzicht op de volgende ronde van het Olympisch toernooi. Hier zijn live vanuit Londen Tom van Hek en Lucella Carasso. En de niet-Olympische sport komt uit Kiev, de Oekraïne. Hebben we niet zo'n goede herinnering aan deze zomer als we moesten voetballen daar. Maar Feyenoord neemt het op tegen Dynamo Kiev. Ronald van der Geer. Maar wel uh, speciaal uh, voor de gelegenheid in het Olympisch Stadion uh, van Kiev... waar we vier minuten geleden zijn begonnen aan het uh, duel. Eerste stap dus die Feyenoord zet in uh, Europees verband uh, dit seizoen tegen Dynamo Kiev. Nogal onrustig begin, het is 0-0, zenuwachtig van beide kanten. Maar net toch eventjes zo'n anderhalf minuut balbezit... waarin de Feyenoorders proberen om in elk geval balbezit te houden... geconcentreerd en voorzichtig te spelen. Het zijn boodschappen die Koeman aan zijn elftal heeft meegegeven. Ga niet over tot de waan van de dag, blijf dicht bij jezelf... en laat je vooral niet uit het spel halen. Dit is natuurlijk een jonge ploeg die geconcentreerd moet zijn. Het van elkaar moet hebben, vertrouwen op elkaar. Maar ja, als het een heksenketel wordt... Wat heeft Koeman dan nog in de hand? Voorlopig staat Feyenoord dus nog en is de thuispoeg eigenlijk niet verder gekomen dan een voorzet vanaf de linkerkant van een verrassende naam in het elftal van Dynamo Kiev. Koran Popov, Macedoniër. Terwijl nu Bruno Martezini in de fout gaat. Jamalenko vanaf rechts voorzet en bijna een eigen doelpunt van Stefan de Vrij, de nieuwe aanvoerder. Maar een miraculeuze redding van Erwin Mulder noodzakelijk. En de eerste corner van de wedstrijd is een feit. Maar de zin die gaat in de fout als aan zijn linkerkant. Vervolgens de bal razendsnel gespeeld naar Jarmolenko. Korte voorzet en dan de vrij die zijn eigen doelman in de problemen brengt. Nou, maar even naar het spel kijken. Voorzet vanaf de rechterkant. Feyenoord even onder druk dus. Tegen dit Kiev, CC die de bal moet wegkoppen. Dat niet helemaal kan. De bal komt terecht aan de rechterkant. Daar waar Ninkovic, een van de Serviërs, in het elftal van Kiev de bal heeft. Terug naar zijn laatste lijn. Dan ja, poging tot schieten van heel ver van Vukovic. Een middenvelder, controleur op het middenveld. En Feyenoord neemt dan het balbezit over. Met Ruud Vormer op de middenlijn. Paas naar de rechterkant. Daar is Lex immers naar uitgeweken. En Popov, dan kan ik mooi dat verhaal afmaken. De oud-Herenveen-speler die dit seizoen nog niet speelde... Maar nu linksbekken is, maakt een overtreding op Lex Immers. En die pop-off was er dus verantwoordelijk voor. In de eerste minuten dat Kiev kon voorzetten vanaf de linkerkant. Eerste paal. Vangballetje voor Erwin Mulder. Feyenoord moet oppassen. Kiev verovert de bal. Snel schakelen richting Spits Brown. Maar nu goed opgepast door centrale verdediger Bruno die Even naar Mulder. En dan heeft Feyenoord het balbezit weer met Nederland aan de linkerkant. Het openen naar nieuweling Jan Maat, ook al een oud-Herenveener, komt dus een oud Pop Popoff tegen daar en Jan Maat met het balbezit. Even kijken, die gaat voorzetten, helemaal naar de andere kant. Daar kan Sisse de bal niet binnenhouden. Nee, het is levendig. Dat wel in het voordeel van Kiev. Dat helaas ook. Na zeven minuten is het nul 0, 0 We hebben nu contact met Arno Bonte, fractievoorzitter van GroenLinks in Rotterdam. Goedenavond. Dat vond u vast niet erg om even mee te pakken, hè? Dat verslag van feyenoord. Nee, Vrijloort. denk ik. Van uh, <laughs> wedstrijd ook al. Ja. Ja. Zeg, we bellen u omdat uh, de, u vindt dat de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb en ook de wethouder uh, verantwoordelijk voor de haven Baljeu dat die gefaald hebben in de aanpak van tankopslagbedrijf Otvl. Uh, wat vindt u dat de burgemeester en de wethouder niet goed hebben gedaan? De burgemeester is uh, voorzitter van de veiligheidsregio Rotterdam. En de veiligheidsregio is onder andere verantwoordelijk voor de risicobeheersing in de Rotterdamse haven. Dus ook bij chemiebedrijven zoals Otvio, de veiligheidsregio moet ervoor zorgen dat de mensen die in de buurt van die gevaarlijke bedrijven wonen, dat die geen risico lopen. En we hebben nu eigenlijk gezien bij het bedrijf Otviaal dat er ja, wel grote risico's zijn geweest in de afgelopen tien jaar. Uh, en ik vind dus dat de veiligheidsregio daar veel beter op had moeten controleren. Terwijl daar, als ik me niet vergis, een, een paar weken geleden uitspraken over zijn gedaan door het college. Hè, door de burgemeester en de wethouder. En die, die gaven toen toch aan dat de provincie daar verantwoordelijk voor is? Klopt. We hebben uh, vier weken geleden een uh, raadsdebat uh, gehad over de situatie uh, bij Otvial. En toen heeft uh, GroenLinks samen met Leefbaar Rotterdam een voorstel gedaan uh, om uh, het bedrijf uh, toen al stil te leggen. Uh, nou, dat uh, voorstel heeft uh, geen meerderheid gehaald inderdaad. En dat kwam eigenlijk uh, voornamelijk doordat... zowel burgemeester Abut Taleb als uh, wethouder Balieu uh, zeiden... Uh, maak u zich geen zorgen, uh, het is veilig bij uh, Otviel. Nou, we weten nu inmiddels uh, dat dat uh, verre van uh, de waarheid uh, was. Dus ze waren uh, niet goed geïnformeerd? Uh, nee, of zij, uh, zij hebben zich inderdaad uh, niet goed laten informeren. Uh, en uh, ja, dat komt eigenlijk vooral doordat die veiligheidsregio... Uh, onvoldoende inspecties heeft uitgevoerd bij het bedrijf Otviau. Uh, en het klopt inderdaad dat ook uh, de Milieudienst, en die valt onder de provincie, dat die ook een taak heeft. Die heeft de taak om uh, te controleren of de milieuvergunning goed wordt, wordt nageleefd. Dat die ook uh, grote steken heeft uh, laten vallen. Uh, maar beide zijn verantwoordelijk gezamenlijk voor, uh, voor de veiligheid. Uh, en uh, ik vind dus ook dat we moeten onderzoeken hoe het nou komt dat die twee inspectiediensten zulke grote steken uh, hebben laten vallen. Maar gaat de uh, provincie ik... dat niet onderzoeken? Want die heeft toch ook al aangegeven een breed onderzoek te willen doen. Ja, nou, dat is hartstikke mooi als de provincie het onderzoek uh, uit gaat voeren naar Milieudienst DCMR. Dat is uh, wat ons betreft uh, hard nodig. Uh, had eigenlijk al veel uh, eerder moeten gebeuren. Maar als gemeente zijn we primair verantwoordelijk voor uh, die veiligheidsregio. Uh, dus ik vind ook dat we als gemeenteraad, als volksvertegenwoordigers uh, van Rotterdam... Uh, ...daar uh, onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Uh, en uh, ook zelf dat onderzoek uh, moeten uitvoeren. Ja, En, en wat, verwacht wel... u wat verwacht u ondertussen nog van de burgemeester en de wethouder? Nou, uh, die, uh, daarom hebben we samen met Leefbaar Rotterdam... Uh, ...hebben we uh, een uh, verzoek gedaan om op 6 september... Uh, ...dat is uh, de eerste raadsvergadering uh, na het zomerreces... Uh, ...om een uh, agendapunt te wijden aan... Uh, de problemen bij Otvio. En dan willen we uitleg van de burgemeester en de wethouder waarom ze de laatste vergadering voor de zomer nog aangaven dat er niks aan de hand was en dat het allemaal veilig was en dat vier weken later het toch nodig bleek om het bedrijf helemaal stil te leggen. Dus wij willen weten hoe kan het nou dat die informatie op dat moment verstrekt werd. Omdat ik vind dat een gemeenteraad, de volksvertegenwoordiging van Rotterdam, die moet heel goed geïnformeerd worden over... Uh, hoe een situatie is. Uh, en ik vind dat we die uh, informatie uh, uh, niet op een goede manier hebben gekregen. Uh, dus daar willen we uitleg over. Uh, en verder willen we zo snel mogelijk uh, ook uh, horen... welke verbeteringen er worden aangebracht... Uh, zodat we ook zeker weten dat het bij andere bedrijven wel veilig is. Maar dat Arno... weten we op dit moment uh, niet. En uh, dat, moet, uh, dat moet wel zeker zijn. Arno Bonten, dank fractievoorzitter van GroenLinks in Rotterdam. Ik zou zeggen blijf luisteren, want uh, na de muziek of misschien nu al eigenlijk. Ja, ja die we maar gaan kijken Feyenoord. Kiev Feyenoord, Roland van der Geer. Elf minuten gespeeld, het is nog altijd 0-0. Feyenoord zelfs een paar keer wel geweest op de helft van Kiev. Niet dat het echt gevaarlijk is geweest nog in de richting van Koval, de jonge doelman van Dynamo Kiev. Maar Feyenoord verovert de bal nu wel in de middencirkel. Uiteindelijk wordt schaken weggestuurd aan de linkerkant en verovert Feyenoord, of aan de rechterkant. Want Feyenoord verovert een vrije trap omdat er een overtreding op wordt gemaakt op de meeverdedigende Spits Brown. Dat is een mannetje om in de gaten te houden. Kiev is al drie wedstrijden onderweg in de competitie. Heeft negen punten uit die drie wedstrijden. En die Brown, die Nigeriaan, bezig aan zijn tweede seizoen hier. Heeft er al vier in liggen. Moet je dus even oppassen. Nu Feyenoord met het balbezit. Met Janmaat, halfweg de helft van Kiev. Janmaat gaat schieten, maar schiet te hoog over die goal van Koval heen. Die twee jaar geleden debuteerde op Champions League niveau tegen Ajax. Want Ajax versperren Dynamo Kiev alles de weg richting de groepsfase van de Champions League. Dat heeft Ruben Kazan zelfs al twee keer gedaan. En wat dat betreft kan Feyenoord nu de tweede Nederlandse ploeg zijn. Die die mooie Europese dromen van de Oekraïners verstoort. Feyenoord speelt met een soort ruit op het middenveld. Met Leerdam nu aan de linkerkant. Dat is de variant die Koeman bedacht heeft. En dan vormer eh, aan de rechterkant. Klaas die naar achteren. En dan als meest aanvallende man Immers. Twee spitsen. Eén daarvan, Cisse loopt zich nu vast. In de buurt van het strafstopgebied van Dynamo Kiev. Op Danilo, Braziliaanse verdediger van Kiev. Maar Kiev is ook slordig. Verdedigd snel uit. En doet dat zodanig slordig dat de bal gewoon over de zijlijn gaat. en er dus nu door Feyenoord gegooid Mag worden. Halverwege de helft van uh, Kiev door Leerdam aan de linkerkant richting Sisse. Dat gaat dan weer wat ongelukkig. Waardoor uh, Dynamo het uh, balbezit over kan nemen. Jarmolenko, maar uh, immers, ja, agressief, maar niet voldoende. Want men kan door uh, de, de thuisploeg, Dynamo Kiev. Korte combinatie in de buurt van de middenlijn aan de rechterkant. Dan het verplaatsen naar de linkerkant. Daar waar Veloso onder meer staat. Station Poppel wordt overgeslagen. Dan mag de Portugees dus aan de bak. Hij nee, kiest er ook weer voor om terug te spelen naar Betao. Dan in de middencirkel. Gevonden Ninkovic en zo houdt Kiev dus even het bal bezit. En probeert het misschien ook wel wat te temporiseren. Want de temperatuur is hoog. Het is een uh, graad op 35, maar het is vooral heel erg benauwd. Voorzet nu vanaf de rechterkant. Goeie aanname. Veloso in de buurt van het gebied van Feyenoord. Maar toch zodanig moeilijk dat de vrij ertussen kan zitten. Direct schakelen richting uh, Schaken aan de wandel. Met de bal. Maar uiteindelijk loopt hij zich vast op Betao. De centrale verdediger die dan naar de linkerkant is overgekomen. Applaus van de toeschouwers. Nou wat zullen het er zijn? Een stuk of... Uh, 35.000 afgekomen op deze wedstrijd. In een stadion waar er 70.000 in kunnen. Maar een deel is niet verkocht. Omdat er grote stellages staan. Achter de goal van Erwin Mulder. Die nu het balbezit heeft namens Feyenoord. Van het komend weekend. Dan zal dit stadion vol zitten. Want dan treedt Madonna hierop. De Red Hot Chili Peppers zijn hier het afgelopen weekend geweest. En zijn eigenlijk net vertrokken. En zo is dit. Ja, in naam en ook van Olympisch Stadion. Regelmatig in gebruik. Sinds de finale. Van het Europees kampioenschap. Begin deze maand. Dus waar Spanje met 3-1 won. ...van Italië. Terug weer naar de wedstrijd. Want uh, Kiev heeft het bal bezit. Het is nog 0-0 na 14 minuten in uh, de as van het veld. Een beweging. Een paas vervolgens richting uh, Jarmoorlenko... ...die zich ophoudt in het strafschopgebied. Wil de bal zijwaarts geven op Ninkovic. Daar zit tussen. En dan uh, Immers. En zo heeft Feyenoord op eigen helft de bal. Immers direct met een lange bal. Proberen maar de snelheid van Sisse te benutten. En dan is de keeper Koval op zijn post. Ver uit zijn strafschopgebied. Trapt hij de bal over de zijlijn in de richting van uh, Ronald Koeman. De coach die daar staat in zijn coachvak dat eigenlijk continu staat, omdat zijn jonge ploeg dusdanig veel coaching nodig heeft. Dat, er, uh, ja, dat hij uh, continu langs de lijn aanwezig moet zijn. Voorlopig is het dus nog 0-0 na het uh, eerste kwartier. Als Feyenoord nu het bal bezit heeft met de Jan Maat. Probeert te combineren met Schaken. Sterker nog, Janmaat krijgt terug. Janmaat schiet op goal. En Janmaat schiet voorlangs. Eerste, echte, serieuze gevaar van Feyenoord is er na 15 minuten. Maar het blijft 0-0.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 Seem to whisper and hush, and you know, all the summer light seems to shine in your blush. Can I just have one more morning dance with you, my love? Or can I just make some more romance with you, my love?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 my love can i just make some more romance with you my love Dance van Van Morrison. Ze hebben geen uh, spelen gehad in Kiev, Oekraïne. Ze hebben er wel een Olympisch stadion. Dat uh, is geloof ik uit 1923 wel opgeknapt natuurlijk, Ronald van der Geer. En daar speelt uh, Feyenoord vanavond. Hoe is het? Ik ben blij dat jullie dat hebben opgezocht. Ja, dat de vraag je? werd mij gesteld en ik heb mijn Prins thuis laten liggen. Dat is echt heel ja? hartstikke perfect. Ja, bevelend, wij hier maar... internet. <laughs> ja, dat is hier natuurlijk in zo'n oud stadion nog niet. Dat begrijp je. Nee, het is helemaal verbouwd. Het is overigens een stadion waar Feyenoord in 2002 ook al speelde. Toen uh, verloor met uh, 2-0. Laatste jaar ook dat men in de Champions League actief was. Het is normaal het stadion waar Kiev de thuiswedstrijden speelt uh, in Europees verband. En normaal het uh, Lobanovski stadion actief in uh, de competitie. Maar uh, nu, nu dit nieuwe stadion er is, als uh, decor dus van het uh, EK heeft uh, Kiev besloten om alle wedstrijden in dit stadion te spelen. En 20 minuten houdt Feyenoord al stand. Het is 0-0. Met uh, balbezit zelfs nu voor Feyenoord. Immers stuurt de Schakenweg aan de rechterkant en dan zien we toch weer die heerlijke beperktheid van die pop-off. Die we zo goed kennen uit de Nederlandse competitie. En waarvan we ook altijd al zeiden. ja, Hij kan ontzettend hard rennen. Heel hard schieten. Maar wat heb je er verder aan? Ja, dat denkt men bij Kiev dan ook af en toe. Want, want hij speelt niet heel veel. Hij trapt de bal nu de tribune in. Betekent dat Feyenoord bij die 0-0 stand heeft ingegooid. Jan Maat ontvangen heeft. Speelt naar Schaken. Schaken rechterpunt op gebied. Jan Maat komt achter hem langs. Jan Maat nu met het linkerbeen steken op was Dat mislukt. Maar krijgt hem terug. En schiet uiteindelijk in de handen van uh, keeper Koval. En zo ontwikkelt hij rechtsback van Feyenoord zich tot de meest gevaarlijke speler aan de Rotterdamse zijde. Een snelle uittrap, overtreding gemaakt door Nelon. Op de helft van Feyenoord op Jarmo Lenko. Zeg maar de nieuwe Sevchenko aan de zijde van de Oekraïners. De oude Vos zelf, 35 jaar, deed zijn laatste kunstje nog tijdens het EK. Is nu gestopt en gaat de politiek in. Dat is uh, tenminste de boodschap die hij hier heeft losgelaten op het Oekraïnse volk. Daar gaan we dus nogal wat van horen. Van Jarmo Lenko in uh, voetballend opzicht nog wel een voldoende international. En dus een van de grote mannen van uh, Dynamo Kiev. Dat nu balbezit heeft via Ninkovic aan de linkerkant. Lastige geval uh, door Vormer Dan moet er iemand achterom steken. Maar dat uh, mislukt omdat maar eigenlijk heel goed de ruimte dekt. De bal gaat over de zijlijn. En er kan ingegooid worden door Feyenoord. Vlakbij het eigen strafschopgebied aan de rechterkant. Jan Maaf gaat dat doen. Hij moest gisteren voortijdig van de training af. Omdat hij wat last had van zijn liest. Dat is goed geweest blijkbaar. Want fit genoeg om hier te spelen. En dus zoals gezegd de gevaarlijkste man aan Rotterdamse zijde tot nu toe. Hij gooit naar Lex Immers. Die vorig jaar rond deze tijd Europees speelde voor ADO Den Haag. Maar ja, deze tegenstanders zijn niet te vergelijken. En immers lijkt eigenlijk in de oefenwedstrijd tegen Mallorca een beetje over zijn vrees heen. Een beetje over ja, het gevoel van wennen heen. En uh, ontwikkelt zich nu een beetje als de speler zoals we hem kennen van ADO Den Haag. Gedreven, veel lopen, maar ook regelmatig voor de goal verschijnen. Hij hikt er alleen nog een beetje tegenaan dat hij nog geen goal heeft gemaakt. Misschien dat dat uh, deze avond gaat gebeuren. Dat zou mooi zijn. Nog 22 minuten. Bruno Martens in die. Of na 22 minuten 0-0 stand. Leerdam steekt op oh, precies. Linkerkant en Sisse moet direct schieten als hij in het strafstopgebied uitkomt. Bal gaat naar de verre hoek, maar Koval heeft hem te pakken. En geeft hem direct mee aan Popov in grote draf aan de linkerkant. Aanname van Veloso, goed gespeeld door Kiev. Uiteindelijk naar Reninkovic, die staat aan de rechterkant. 10 meter over de middenlijn, Jarmolenko loopt door, komt uit aan de rechterkant. Gaat nu dreigend richting Nelom en in. Indi Gaat zelfs schieten, maar dat schot wordt geblokt. En dan heeft Feyenoord nu via... Erwin Mulder, het balbezit. 23 minuten zitten er bijna op in een benauwd Kiev. Maar Feyenoord heeft het toch wat minder benauwd dan vooraf verwacht. Want het is nog altijd 0-0. We gaan naar de Turrenhal, Edwin Cornelissen. We zien eh, tranen van vreugde en verdriet, volgens mij. Ja, die tranen van vreugde die zijn oprecht hoor bij de dames van Amerika. Echt spannend is het niet meer geworden in de laatste rotatie. De rotatie waar zowel Amerika als concurrent Rusland de vloer moesten doen. De Amerikaanse vrouwen die waanden zich al eigenlijk in een gewonnen positie. En het hielp ook wel mee dat de Russinnen die daarvoor in actie kwamen ook meteen opzichtig de fout in gingen. Daarmee was de strijd eigenlijk wel beslist. En kon Amerika op routine de laatste oefeningen doen op de vloer dus. En dan zie je wat een uitstraling die dames hebben. Dan is het dus niet meer de meisjesport wat je vaak hoort over het damessturnen. Maar dan zie je daar die vrouwen die echt een beetje ...spelen met dat publiek en die de uitstraling tonen, die hoort bij ware kampioenen. Want dat zijn het, de Amerikaanse dames, ware kampioenen. Dit goud is dik en dik verdiend. Ik geef het je te doen als je als grote favoriet die finale ingaat. Je zou zeggen, je kan alleen maar verliezen haast. Het is heel moeilijk om dat allemaal waar te maken. Het is Team USA gelukt. Vijf punten is het verschil met de nummer twee met Rusland. En dat is veel. Dus een verdiende titel voor Team USA. Het brons, niet naar China. Want China heeft ze meerdere moeten erkennen in Roemenië. En die tik die zal aankomen bij de regerend kampioen. Of de aftredend kampioen moet je eigenlijk zeggen. Want China werd kampioen tijdens die spelen in 2008 in Peking. Ja, nu dus Team USA, Amerika dat er met het goud vandoor gaat. En daar is niets, maar dan ook helemaal niets op af te dingen. Titel While You're Out Looking for Sugar, Joss Stone hoorde u van haar album The Soul Sessions, juli 2012, recent. We gaan even schakelen met Ed van de Bent. En als u al de hele dag luistert, zult u denken: dat zit er nu toch op, die paarden. Dat is dat eerste onderdeel. Maar het gaat alweer verder met de dressuur. En die paarden moeten gekeurd worden. Ed van de Bent, je bent bij die keuring geweest. En ik heb eigenlijk een dubbele vraag. Natuurlijk, de eerste en belangrijkste zijn ze allemaal goed gekeurd. Maar staan ze er ook allemaal goed voor, die paarden? Nou, dus ze zijn nu uh, nog steeds bezig. Dat gaat op alfabet. Het lijkt net de openingsceremonie. En uh, Nederland is uh, inmiddels geweest om. Dat duurde bij ons in het stadion. Bij de openingsceremonie duurde dat uh, geloof ik een uur. Nou, hier heeft het wat korter geduurd. En uh, vier paarden die werden voorgebracht. Tot nu toe zijn uh, uh, alle paarden wel uiteindelijk geaccepteerd. En om uh, niet langer in spanning te laten. De vier Nederlandse paarden kregen ook uh, het accepted van de jury. En van de dierenartsen. Dat gold niet voor uh, één paard van de Spanjaarden. Het paard, dat Peter black, dat uh, behoorde vroeger aan Ankie van Gunstven. Ja, en dat, uh, dat is nu uh, is dat, uh, gereden door een uh, Spaanse uh, Amazone die hem hier zal uitbrengen. Wel, die liep uh, niet helemaal lekker. Het meisje was te bescheiden. Een heel klein meisje ook. En liet het paard bijna niet draven. En uh, toen uh, werd Ankie... Uh, ja, die zei van... Uh, je moet hem wat feller wat uh, uh, voorbrengen. Nou, en dat ging die tweede keer na zo'n minuut of tien in de holdingbox... waarbij het paard zeer ongeduldig werd. Uh, ging het uitstekend. Dus tot nu nu toe. We zijn zo halverwege de 75 paarden die hier voorgebracht zijn hier bij die keuring, zijn alle paarden door. En dus ook de paarden van onze Nederlanders. Parsival van Adelinde Cornelissen, undercover van Edward Gal, Salinero van Ankie van Gunsen, die overigens voorgebracht werd door Chef uh, Jans, haar man, en de bondscoach. En dan het paard van Patrick van der Meer met Oezo, maakt formeel geen uh, deel uit van het team, maar mag wel proberen zich te klasseren voor de beste 18 die dan nog gaan om een individuele medaille. Nog even dat paard van Alinde Cornelissen. Is dat allemaal helemaal in orde, Het is alles tip top in orde met onze paarden. Ja, ik had helemaal tip-top. Want uh, die was bij de Wereldbekerfinale in Den Bosch in, ja, uh, in, in april. Werd ja. dat paard uh, teruggeroepen. Moest zelfs de ja. volgende dag terugkomen. En toen dachten we allemaal: oh jee, dan krijg je natuurlijk ja. dat men hier in Londen extra aandacht daaraan gaat geven. Hè, bij de keuring. En, uh, maar goed, uh, in één keer was het helemaal goed. Ze bracht hem zelf voor met veel bravoure zoals we herkennen. En Chef Jansen die gaf al aan van uh, uh, toen ik hem daar straks pak: van hij heeft hem zelf de afgelopen dagen uh, behoorlijk gereden. En, uh, hij is helemaal fit to compete. Dus uh, ja, dat lijkt allemaal, uh, allemaal goed te gaan. Hij hey, klinkt helemaal mooi. Wij gaan ons opmaken voor het dressuurtoernooi. En Ed van de Band doet er zoals altijd bij ons verslag over. Nu krijgt u uh, de hoofdpunten uit het nieuws. op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 Het is de eerste groep bewoners die terug kan... sinds de ontruiming in de wijk Kanalen eiland anderhalve week geleden. In totaal moesten zo'n 300 mensen hun huis uit... omdat bij renovatiewerk in Utrecht het kankerverwekkende asbest was vrijgekomen. De kans is groot dat minister Schippers van Volksgezondheid gaat onderhandelen... met de fabrikanten die geneesmiddelen maken voor zeldzame ziektes. Dat hebben bronnen aan de NOS laten weten. Het College voor Zorgverzekeringen wil het kabinet adviseren... deze medicijnen niet langer te vergoeden... Ze zouden te duur zijn en weinig effectief. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zo gaan wij terug naar Kiev om te horen hoe de eerste helft van Feyenoord-Dynamo Kiev verloopt. Maar eerst het nieuws uit Utrecht. Uit Utrecht, want de bewoners van de Marco Polo-laan, u hoorde het net ook Jo Booth vertellen, in Utrecht kunnen vanaf donderdag terug naar huis. Morgen krijgen ze informatie over de asbestmetingen in hun appartementen. Dat hebben de gemeente Utrecht en de woningcorporatie Mitros bekendgemaakt. Burgemeester Wolse zegt dat het niet eerder kan, omdat het veel tijd kost om iedereen te informeren over het terugkeerplan. Het gaat met name de persoonlijke benadering is daar nogal van belang. Alle mensen worden individueel gesprekken mee gevoerd. Er zijn deskundigen bij, mensen krijgen ook een informatiepakketje over hun eigen woning. En als dat allemaal verspreid is, dan wordt natuurlijk ook de algemene informatie is dan ook beschikbaar voor de pers. En vanaf donderdag, het is nu in uitvoering genomen, vanaf donderdag kunnen de mensen ook echt terug naar hun, of kunnen dan terug naar hun eigen woning. Het is de eerste groep bewoners die terug kan sinds de ontruiming in de wijk Kanale eiland op zondag 22 juli. De groep gaat niet in één keer terug, vertelt de directeur Rutscheid van Mitros. Ja, we proberen dat wel een beetje gecontroleerd uh, te doen. We begeleiden mensen daar ook uh, bij. Uh, we zorgen ook dat er een schoonmaker uh, meegaat. Want je kunt je voorstellen dat er sommige woningen ook huisvuil ligt uh, van, een, uh, van een paar uh, dagen. Dus uh, we bieden ook aan om mensen om de woning uh, met hun schoon uh, te maken. Dus dat doen we wel een beetje gecontroleerd. Eh, zodat we niet eh, in één keer een hele grote groep eh, in één keer eh, eh, krijgen. Dus dat, dat gaat in een, gecontro een gecontroleerde manier in overleg met de bewoners. Anderhalve week geleden werden zo'n 300 mensen geëvacueerd. Omdat bij renovatiewerk het kankerverwekkende asbest was vrijgekomen. Rutscheid wil niet ingaan op de vraag of Mitros het eens was met die evacuatie omdat dit ook weer deel uit gaat maken van, van het juridisch dossier. En dan, dan ga ik daarop vooruit lopen. En dat vind ik niet verstandig. We zijn op dit moment samen met de gemeente hard aan het werken om het uh, probleem op te lossen. En ja. al die dingen komen daarna wel. Dat soort vraagstukken. We, we gaan niet speculeren. We gaan daar niet op vooruit lopen. Dat wordt, nadat we gezorgd hebben dat de bewoners weer terugkomen, krijgen we dat soort elementen wel aan worden. We hebben natuurlijk ook nog de bewoners van de flat aan de Stanleylaan, waarin de asbest verwerkt was. Die bewoners zullen vermoedelijk nog weken van huis zijn. Geen onderbrekingen, dan denken wij ook geen goals. Ronald van der Geer, Dynamo Kiev, Feyenoord, voorronde Champions League voetbal. Nee, dat klopt, om Na 34 minuten is het nog steeds 0-0. Neemt niet weg dat Feyenoord wel een bomper te verwerken heeft gekregen. Del Jan Maat, ik vertelde al, gisteren wat last van de lies op de training. Nou, kreeg hij in de wedstrijd weer last van de lies. Is er inmiddels uit. Hartmet Singh, nieuweling uit de Noorwegen, is zijn vervanger. Leerdam speelt nu weer op zijn oude plekje rechtsbek. En Singh op dat viermans middenveld van Feyenoord. Nou, ja, dat is toch een streep door de rekening. Koeman heeft een plan bedacht met Jan Maat En dat kwam aardig tot uiting, want Jan Maat was de gevaarlijkste Feyenoorder. Met de drie schoten op goal. Weliswaar geen een erin, maar toch de nodige dreiging. We hebben overigens nog een schot gezien ook van Leerdam als linker middenvelder. Een goed paasje van Klaasie in de handen van de doelman. En zo is er wel het nodige gevaar geweest van Feyenoord in die eerste 35 minuten. Maar Kiev komt wat opzetten. Net een schot van Kransjar van een meter of 20 net naast, nadat die Klaasie prachtig uitspeelde. En de af van Michalik, de centrale verdediger op paas van Jarmolenko rechterkant over de goal van Feyenoord. En zo moeten de Rotterdammers dus ook wel oppassen. Maar na 35 minuten is het nog 0-0. En heeft Nelon, de linksachter, het bal bespeeld. Speelt hem naar Singh. Dan gaat men toch weer terug naar achteren. Bruno Martensindy, een van de twee centrale verdedigers. In de middencirkel, wat opgejaagd door Jan Molenko blijft toch rustig. En speelt de bal naar Leerdam, die dus nu rechtsachter speelt. Moet die bal eigenlijk achter de laatste linie leggen? Dat beseft hij zelf ook. Maar op het moment dat Rubens Schaken met zijn 30 jaar de routinier van de selectie van Ronald Koeman... Op het moment dat Schaken vertrekt staat hij spel. Vlagsignaal van de Engelse grensrechter, de assistent van Mariner. Want die naam is nog niet genoemd. Deze wedstrijd staat vanavond onder Engelse leiding. En tot nu toe heeft Mariner het niet heel erg moeilijk met deze verder vrij sportieve wedstrijd. Balbezit voor Veloso, de Portugees. Met een handigheidje, eventjes een linie naar achteren. Er wordt al gezwaaid aan de rechterkant. Danilo, de rechtsachter is opgekomen. Paast hem naar de man in beweging. Dat is diezelfde Krancha die gekomen is van Tottenham fabelachtige techniek. waarmee die net Bijvoorbeeld Klaasie uitspeelde. Uiteindelijk de bal vrij kreeg. meter of 25 van de goal. Maar met gevoel in de verre hoek wilde plaatsen. Maar dat uiteindelijk dus iets te ver deed. Nu verstikt hij zich in zijn eigen beweging. En gaat de bal bij Feyenoord over de achterlijn. En mag Erwin Mulder een doeltrap gaan nemen. De rust longt. Even een slokje. Even een praatje. De bal van Mulder over is direct in de voeten van Singh. Nieuwe man dus op dat middenveld. Moet de, ja, de vervanger zijn van Karim El-Amadi. Maar er zijn er natuurlijk meer die, die naar die positie solliciteren. Waaronder Ruud Vormer die nu de bal heeft. Naar Klaas naar de Vrij. Zo speelt Feyenoord zich vrij aan de rechterkant met Kelvin Leerdam. Die stapjes voorwaarts heeft gemaakt. Ruben Schaken aanspeelt. tocht van het opgebied gaat hij richting de achterlijn. Uit de stoken been van Betao verspert hem de weg. Maar de bal gaat wel in de buurt van de cornervlag aan de rechterkant over de zijlijn. En dus mag Feyenoord daar via Leerdam ingooien, schaken. En Leerdam praten even met elkaar. Ja, bedenken een soort van strijdplan. Nou, kijken wat daar uitgekomen is. U hoort het straks. Want na 37 minuten is de balans in Kiev nog altijd of is de wedstrijd in balans. Staat het 0-0 en levert Feyenoord de bal in door de bal over de achterlijn te plaatsen. Mooi moment om dus weer even het warme Kiev te verlaten. Ja, een stukje zenuwen.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 Maybe, maybe, Big Mountain met Baby, I love your way. De eerste helft zit er bijna op, Feyenoord. Nee, we gaan tegen eerst even Die Meppeling en Vergestel. Dat gaan we straks doen. Eerst oh, We gaan beach even beachvolleyballen, beach want die dames hebben zo mooi gewonnen... in twee sets van Becerra Palmer en Louise Borden. Meppeling en Vergestel Gestel verloren een openingswedstrijd... maar ze voelden al snel, Madeleine Meppeling... althans, dat het vandaag veel beter ging. Ja, het stukje zenuwen wat gewoon van je afgevallen is. Een beetje meer controle. We konden ons eigen spel spelen. En in de eerste wedstrijd stond er natuurlijk ook echt een tegenstander van Formaat tegen je over je. En ja, nu konden we ons eigen spel spelen. dat maakt wel verschil. Wat was het plan van de wedstrijd voor de wedstrijd? Uh, nou, het is, een, het is echt een goed team. Ze spelen veel tweede slag, dus we wisten dat we, we hebben daar veel op getraind. We moesten veel surf druk zetten, en ik denk dat we ze echt met onze surf ook erg goed uh, onder druk hadden, waardoor ze eigenlijk niet uit hun spel kwamen. Is voor jullie is er nog een kritiek moment geweest voor jullie, ja, misschien in die eerste set? Ja, kwam, we kwamen een beetje achter. Het was natuurlijk de eerste paar punten even wennen, maar ja, op een gegeven moment hadden we ze echt onder druk. Ik pakte mijn blokje, Sophie pakte de verdedigingen, ja, en dan helpt, dat helpt gewoon. Safie, uh, jij, jij werd nog even boos, geloof ik. Ik heb de scheidsrechter. Nee, dat was ik. Ja, dat was wel raar, inderdaad, maar uh, ik weet nog niet eens meer wat voor punt het was. Nou. Ja, het was gewoon eh, normaal, als je mag, na een touchébal mag je niet verder spelen. Ik zal eerlijk toegeven, katouché. Maar ja, ik dacht, ja, uh, hallo, dat kon je nooit zien. Want het was zo licht. Dus ja, ik vond gewoon dat ze dat nooit had kunnen zien. Maar eigenlijk zag ze het gewoon goed. Maar even boos worden helpt je soms een puntje extra later te krijgen. Was dat de getergdheid die jullie uh, meenamen naar deze tweede wedstrijd? Ja, dat wel. Ik wilde gewoon volle bak erin en fel erin. En uh, ja, dat was wel ons plan. En je zag het ook, we het uit. En uh, ik denk, ja, dat we gewoon goede pot hebben gespeeld. Ik al, die, die, uh, die tweede wedstrijd, ja, jullie moesten winnen. Het was een, was een belangrijke wedstrijd. Eigenlijk was het anders bijna klaar geweest. Was er veel druk? Voelde je dat vooraf? Ja, tuurlijk. Het is het nooit met sowieso veel druk. En ik denk dat je dat op het begin van de wedstrijd ook een beetje zag. Maar ja, als je eenmaal staat spelen, je hebt je balletje geslagen. Dan, dan gaat de druk wel van je af. En dan zie je dat we beter gaan spelen. Wat een plek, hè, hier. Uh, Downing Street. Alles is, alles is dicht, dicht, dichtbij. Je ziet op de achtergrond de Big Ben. K ja, krijg je daar nog iets van mee? Of het tijd is tijdens de wedstrijd echt puur puur op het veld gericht? Nou, puur op het veld gericht en natuurlijk het publiek, maar echte omgeving, ja, dat zie je natuurlijk niet. Nee, maar jullie kunnen er wel Achteraf misschien ook wel een beetje van genieten van, van deze atmosfeer. Ja, zeker. het zo'n groot stadion want zoveel mensen heb je gewoon nergens. we spelen op hele mooie toernooien, maar dit is echt wel een heel vet toernooi. En ja, buiten de wedstrijd zien we natuurlijk hoe mooi de locatie is en daar zijn we hartstikke blij mee. Tot slot, Sophie, nu nog tegen die, die Duitsers. Ja, wat, wat moeten jullie doen in die, in die, die wedstrijd, die derde wedstrijd? Nou, als we wel zo'n team willen winnen, moeten we ons best spel laten zien. Dus dat is gewoon belangrijkste. We moeten ons eigen goede spel laten zien en dan, dan kunnen we ze hebben. En als jullie verliezen, dan is er ook nog een kans? Dan is er nog een kans, inderdaad. Maar dat zien we later. Eerst deze wedstrijd. Dat ja. zei Sophie van Gestel tegen Steven Dalenboud. Dan gaan we nu wel naar Kiev. Ronald van der Geer, de eerste helft, zit er bijna op van Feyenoord. En het is nog altijd uh, 0-0. Het lijkt erop dat we doepetloos gaan rusten. Dat uh, is toch gewonnen voor Feyenoord zou je zeggen. Aangemoedigd overigens door een uh, toeschouwer of 500 meegekomen uit Rotterdam. Het stadion is uh, vrij vol geworden. Op dit moment wordt uh, Stefan de Vrij even aan een uh, blessure behandeld. Ging toch iets te soft een duel in met spitse uh, brown De Nigeriaan van de uh, Dynamo Kiev op het moment dat die bal lang onderweg was uh, door de lucht. Dacht uh, de aanvoerder van Feyenoord, nou die heb ik wel. Maar ja, die Brown is dan toch iets meer geslepen. Eventjes het elleboogje erbij uh, op het oor van de Vrij die nu behandeld is. Overigens heeft Kiev wel een doelpunt gemaakt. En mag Feyenoord niet klagen. wat betreft de beslissing van de arbitrage. Want op het moment dat Jarmolenko. in een duel met de vrij was. ging de bal wel voorwaarts. richting Brown. die op dat moment buitenspel stond. Maar wie de bal als laatste raakte. ja, dat blijft even de grote vraag. Engelse arbitrage zei. Uh, het was de speler van Kiev. En dus op het moment dat Brown in balbezit kwam. had hij voorheen buitenspel gestaan. Dus vlaggen wij uh, de actie af. Uiteindelijk werd er nog wel gescoord door Jarmolenko. maar ja, dat doet er dan verder niet meer toe. We gaan dus richting de rust. Extra speeltijd is drie minuten. Maar liefst. Ja, het spel heeft even stilgelezen, onder meer voor een blessure van Janmaat. Dus uh, is het nog even billen knijpen voor de Rotterdammers. Proberen dus met uh, de nul in elk geval richting de kleedkamer te gaan. Als Veloso het balbezit heeft, er even rondgespeeld wordt door uh, de ploeg uit de Oekraïne. Zo rond de middencirkel. Dat gaat toch ook niet met het nodige vertrouwen. Want uiteindelijk moet het terug naar doelman Maxim Koval. Lange roei weer naar voren van deze doelman. Die uh, de bal weer in één keer over de zijlijn uh, speelt. Hij kan uh, prima keeper, Meevoetballen is toch een stuk minder bij deze jongen van 19 jaar herinneren dat we dat toen al zagen, toen hij als uh, 17-jarige debuteerde tegen Ajax op dit, uh, op dit podium. Hij was overigens ook op het EK als derde doelman van uh, Oekraïne, is uh, niet in actie gekomen. Leerdam mag uh, gooien. Nu dus uh, rechtsback in het helftal van Koeman. Al vroeg afscheid genomen van Jan Maat vanwege een blessure. Singh is uh, zijn vervanger uh, geweest halverwege de eerste helft. Lange bal nu van Koval wel goed richting Brown. Maar dat geldt ook voor de actie van uh, Stefan de Vrij, die nu met gelijke munt terugbetaalt. En als een uh, volwassen kerel het duel van Brown wint, vervolgens Komt Feyenoord wel weg via diezelfde vrij aan de rechterkant. De paas op Schaken levert een overtreding op van Schaken. En dus weer een vrije trap voor Dynamo Kiev. Halverwege de helft van de ploeg uit de Oekraïne. En dan kan het nog een keer gaan bouwen via de linkerkant. Daar waar Popov en Veloso nu de ruimte hebben. Veloso, halverwege de helft van Feyenoord. Komend van links. Balletje aan de voet. Beweging bij Krancha. Beweging ook bij Jarmolenko. Goed weggekopt door Nelom uit eigen strafschopgebied. En vlak voor het strafschopgebied weggehaald door Singh. Maar de afvallende bal is gewoon weer voor Dynamo Kiev. Dat vanavond in en het wit speelt Feyenoord in het nieuwe donkerblauwe tenue. Popov komt nog één keer over die linkerkant. Trapt de bal tegen Vormer aan. En dan krijgen we in de dying seconds van de eerste helft de vierde corner voor Dynamo Kiev. ...zometeen te nemen door Veloso vanaf de linkerkant van het veld. Dan moet Erwin Mulder dus nog één keer coachend gaan optreden... ...zijn elftal neerzetten bij deze standaard situatie. En dat gaat nog wel eens mis bij het jonge Feyenoord. De coaching, ook Mulder is daarin niet echt een persoonlijkheid. Hij kreeg een paar minuten geleden wat verwijtende woorden... ...wat dat betreft van zijn aanvoerder Stefan de Vrij. Komt die corner vanaf de linkerkant. Dan blijft Mulder staan, wordt er gekopt. Maar heeft Mulder het geluk dat Krantjar uiteindelijk de bal in de handen van de doelman kipt. Dit is dus een goede keuze geweest... ...om te blijven staan. Is het Kranchar of is het Brown? Nou ja, een van die twee kopt. De bal gaat. Ja, ik denk via Kranchar uiteindelijk in de handen van Erwin Mulder. Lange bal nog een keer van de feyenoord Doelman. We zitten echt in de allerlaatste minuut van de blessuretijd. Merona heeft al een keer op zijn klokje gekeken. Als Kranchar nog een keer probeert weg te komen aan de rechterkant. Nelom staat dat niet toe. Feyenoord roeit de bal. Via Bruno die weer richting het, op het gebied van Dynamo Kiev. Waar die... Oeh, slecht verdedigd wordt door rechtsachter Danilo. Ja, die speelt die bal vanaf de zaal en ongeveer terug naar zijn eigen strafschopgebied. Daar zit bijna Cisse tussen. En het is dat Maxim Koval goed oplet. Trapt de bal weg over de zijlijn. Dan mag Feyenoord nog wel ingooien. Dat gaat richting Nelom. Maar dan wordt er gefloten. Het is rust. 48 minuten zitten erop. Plus de extra tijd dus. In Kiev en Feyenoord. Je kunt alleen maar zeggen volwassen gespeeld. Als jonge jeugdige ploeg. Tegen de volwassen mannen van Dynamo Kiev. Stand gehouden. Ruststand is 0-0. En dat is gewoon goed. Dus bent u weer terug in Londen. De Olympische Radio noemen we het maar even. De Sportzomer Radio 1. En er zijn ook heel veel Nederlanders in Londen. Die komen allemaal lekker naar die Spelen kijken. En een aantal die schuiven dan ook even gezellig bij ons aan. En daar zijn we altijd heel blij mee. De directeur van de Ster. Algemeen directeur van de Ster. Arjan Buurman uh, is hier aangeven. Welkom. Dankjewel. Uh, wat doet de algemeen directeur van de Ster bij de Olympische Spelen? Nou, wij... Uh... Verkopen natuurlijk het bereik van de Olympische Spelen, van de programma's die jullie maken, hè? de manier waarop jullie het verslaan. En dat doen jullie met sportjournalistieke ja, passie en, uh, en professie, vind ik. Ik vind het heel knap. En dat is voor onze adverteerders ongelooflijk belangrijk om daar hun doelgroep mee te bereiken. Want, want verkopen die spelen goed? Als we even bij de spelen beginnen in de sportzomer. Ja, ja, spelen verkopen heel erg goed. Het verkoopt echt hè, beter dan gewone programmering. Die natuurlijk ook over het algemeen heel, heel mooi en onderscheidend is. Maar sport verbindt en verbroedert. En dat spreekt natuurlijk enorm tot de verbeelding. Want het gaat uh, ja, van uh, ja, hoge pieken diepe dalen. Daar hebben we er al veel van gezien de afgelopen dagen. En is dan alles al verkocht tot nu toe? Of... of... Kunnen bedrijven nog de komende dagen, weken uh, tijd inkopen? Nou, er is heel veel is verkocht. Um, wat je nu ziet, en dat is heel fijn, omdat uh, in het eerste weekend zijn er al medailles gevallen. Dat vinden wij altijd heel uh, ja, fijn natuurlijk voor de sporters, met name voor de atleten. Maar wat er ook bij komt, is dat dan nog meer mensen de spelen gaan volgen. Nog meer mensen gaan kijken. Nou, er zijn miljoenen mensen die naar het zwemmen kijken, naar, naar de eh, verslaggeving kijken. Het programma van uh, London Late Night van Marten wordt uh, uitermate goed bekeken. En op het moment dat dat bereik toeneemt, al die kijkers staan voor een bepaald bereik... Uh, dan neemt eigenlijk onze voorraad van bereik toe. Zo moet je het een beetje zien. Dus ik heb dan ineens meer in de schappen, om het maar heel simpel te zeggen. En dat is heel fijn, want uh, ja, hiervoor was het uh, heel erg warm weer. Eventjes in Nederland, heel kort, uh, een beetje zomer toch nog gehad. En dan hebben we weer minder voorraad. Dus het is heel fijn dat je dan wat extra bereik hebt. Kan je dan weer extra bereik aan de adverteerders aanbieden. En, en daar dus zijn wij blij mee. En even een vraagje over, over tarief. Want dat vragen mensen heel vaak. Uh, als ons even tot radio beperkers. Zijn die gekoppeld aan als er veel mensen luisteren. Dat het ook duurlijk is om sterker in ja, te komen? Ja, want je, je betaalt eigenlijk voor het, het procentbereik. In de doelgroep die jij voor ogen hebt. En iemand die shampoo verkoopt. Die wil uh, vaak uh, wat jongere vrouwen hebben. En iemand die bier verkoopt wil wat, weer wat ouderen. Mannen hebben. Nou, zo is dat eigenlijk een beetje gedifferentieerd. Dus dan krijg je achteraf pas de rekening. Ja. Als, als het programma Late Night uh, het goed doet, krijg je achteraf dus een, een hogere rekening ja. als bedrijf. Nou, het ligt er net en Je kunt eigenlijk iedere inkoopmanier kiezen die je zelf wil. We hebben een hele uitgebreide menukaart. Dus iemand kan zeggen van, oh, ik wil per se op dat moment uh, mijn, mijn commercial in de, in de uitzending... En, uh, op, ...op televisie of op radio. En dan uh, kan hij van tevoren afspreken van ik betaal per procent rijk. Je kan ook zeggen, nou ik wil op dat moment... ...en er zijn eigenlijk ja, al naar gelang wat de adverteerder wil af, afrekenvormen... ...maar de meeste worden gewoon op het eind afgerekend... ...en wordt het eventueel verrekend. En het gaat er uiteindelijk natuurlijk om voor een adverteerder... ...dat hij zoveel mogelijk mensen in zijn doelgroep bereikt... ...met ja, de boodschap van zijn product of dienst. Als we naar die sportzomer kijken, die begon met dat immens populaire voetbal, waar heel Nederland dan al bij wijze van spreken van tevoren al ongelooflijk op inzet. Maar dat eindigde relatief snel. Is dat dan uh, niet dat alleen voor zuur. de, de ster spelers, maar ook voor de ster zelf een teleurstelling? Ja, dat was op, uh, ja, op, op meer, ik denk voor heel Nederland, een teleurstelling. Ja. Dat is, uh, dat, maar dat op, merken jullie ook? Me dat, dat merken wij ook. En dat merken wij bij prijzen, bijvoorbeeld zo'n EK, uh, zo'n toernooi, alsof Nederland de finale haalt. Uh, dat doen alle Nederlanders. Dus natuurlijk, dat is, uh, daar gaan we gewoon blind in mee. Nou, dat doen wij vooral uh, buiten gewoon uh, optimistisch vertrouwen. doen we het. vooral omdat we adverteerders vooraf inzagen willen hè, geven in van wat het dan kost als Nederland die finale haalt. En Dan heb je het namelijk wel over een ton voor 30 seconden. Dus dan heb je het over serieuze investeringen. En op het moment dat Nederland er onverhoop dus eerder uit vliegt... en dit jaar was het wel vreselijk snel en meteen al naar de poolfase dan halveren de wedstrijden uh, in tarieven van uh, waar het Nederlands elftal gespeeld zou hebben. Het neemt niet weg dat natuurlijk nog steeds zo'n toernooi garant staat voor heel veel bereik. Dus dat adverteerders ook uh, tot en met de finale daar natuurlijk dolgraag dol, dol bij willen zitten. Maar de oranje premium bonus, zoals we het wel een beetje noemen bij ons, uh, ja, die, die gaat er dan af. En er ja. waren ook heel veel inhaakcampagnes. Ja, en die, die stoppen dan natuurlijk ook, want je gaat dan niet meer een hippiepura oranje verhaal ja. vertellen. En, en de Tour, hoe deed de Tour het dit jaar? De Tour deed het, uh, deed het goed, maar wat bij de Tour wel altijd lastig is... hoe mooi ik zelf het programma en, en, en ook alle verslaggeving eromheen vind... Het, het speelt zich natuurlijk vooral overdag af. En overdag is een tijdvak... Wat uh, ja, in, in exploitatietermen eigenlijk iets minder rendeert. Want er ja, we kijken toch en luisteren minder mensen. We hebben natuurlijk wel heel veel dedicated mensen die echt het evenement volgen. Maar dat heeft daardoor wel een, een minder groot omzetpotentieel voor, voor ons. En, en dus voor adverteerders dan, uh, dan de evenementen die veelal s'avonds ook worden uitgezonden. En kan je nou zeggen dat bepaalde bedrijven vooral op de, op de sportzomer zich hebben gestort? Is er een trend in te ontdekken wie, wie de, de stertijd inkoopt? Um, nee, eigenlijk is het bereik zo breed en groot en, en, en ook uniek... dat dat uh, toch heel veel verschillende soorten adverteerders trekt. Dus zowel uh, fast movers, dat is een mooi woord voor uh, adverteerders... die uh, natuurlijk heel veel shampoos of levensmiddelen verkopen. Uh, ook de, de, de retailers, de winkels, hè, de supermarkten die daar, uh, zullen daar spelen... Daar, willen daar toch ook bij dat, dat bereik uiteindelijk halen. Financieel dienstverleners, dus het varieert enorm uh, eigenlijk... Uh, is de ster ook een maat, als u in grote lijnen kijkt... naar hoe het economisch met ons gaat? U, u dient mee op de golf. Heeft de ster bijvoorbeeld een voorspellende waarde... zoals de uitzendsector of, of juist een achteraf-effect? Kun, kun je daar iets van... Uh? Nou, op zich um, een beetje. Wat, wat wel fijn is, is dat wij uh, de exploitatie doen van drie hele sterke mediumtypen. Televisie, radio en internet zijn alle drie mediumtypen die zichzelf natuurlijk uh, enorm bewezen hebben. Die vrij kostenefficiënt zijn en heel erg uh, effectief zijn. Want, want neemt dat ook bij, bij internet toe? Ja. Uh, internet groeit nog steeds. Uh, en uh, ja, is, is wat dat betreft natuurlijk ook een medium... wat uh, inmiddels uh, ja, de volwassenwordingsfase wel bereikt heeft. En de mensen die roepen dat nog steeds nieuwe media... dat vind ik altijd een beetje flauwkul. Denk, ja, dat is natuurlijk gewoon een medium... wat ook al uh, absoluut bij de mediamix hoort. Maar wat je ziet is wel dat op dit moment... Uh, het eerste half jaar hebben we voor het eerst gezien... dat zowel televisie als radio ook toch een beetje last krijgen... van de economische crisis. Eigenlijk een beetje als laatste in de rij van alle mediumtypen. Uh, dus je ziet dat daar ten opzichte van 2011 een, uh, een daling zich aftekent en uh, ja dat is natuurlijk op zich uh, wel begrijpelijk als je ziet wat de geluiden op dit moment zijn in uh, en is in die daling dan vervelend voor de sterren of vooral ook voor de publieke omroep bijvoorbeeld? Ja, want, want ik, ik denk misschien voor is het allebei. Goed, goed om het even uit te leggen. Misschien weet niet iedereen die denkt misschien nou, dat is leuk voor mevrouw Buurman dat ze nu uh, goed verkoopt bij de spelen, maar waar gaat dat geld naartoe? Nou, wij eh, dragen al dat geld af, want op, op jaarbasis verzilveren wij dus het kijk, luister en online bereik van al die prachtige publieke programma's. En dat dragen wij uiteindelijk af aan het ministerie van OCMW. En dat gaat dan naar de mediabegroting. En vanuit die mediabegroting worden jullie en al jullie collega's betaald en worden al die mooie programma's weer gemaakt. En u weet wel cijfers, maar er is afgesproken om daar nooit over te praten, hè? Hoe dat in welke. Nou, wij geven nooit. Wij geven per jaar altijd een keurig jaarverslag uit, en daar is alles in te lezen op onze site. Kan iedereen ook alles vinden. Uh, maar we geven nooit per mediumtype exact de getallen, want ja, bedoel, waarom zouden wij uh, dat, uh, onze collega's nog wijzer maken dan? Uh, ja, zijn, dat zal ja, zijn. Dat, dat is, uh, we zitten hier in Londen. Een beetje te veel openheid. Gaat u nog iets bekijken wedstrijd? Ja, ik ga uh, morgen naar de hockey, heren. Daar ik me erg op. En overmorgen nog naar het schermen. Dus, uh... Een morgen parapluutje meegenomen. Ja, dat ik, denk he? ik wel, hè? Ik geloof dat het dan echt uh, nee, cats and morgen morgen dogs, of juist niet? Morgen? Nee, morgen nog Nou, morgen, maar, ja. Olympic showers. Morgen, no Olympic zeggen showers. Bij de nee, willsies. Nee, nee, willsies. Nee, morgen see. kunt u met een verwusthart... We kunnen de koep droog houden. Ja. Nou, mooi zo. Ja. Nou, wij danken u voor het feit dat u even hier uh, wilde aanschuiven. Ja, ik zal ja. u deugd doen dat we er wat eerder uit moeten... omdat we naar de ster moeten. Dus dat <laughs> heerlijk. Is wat een heerlijk. Ja, want u zei net alles daalt, maar de radio valt nog mee, hè? Begrepen wij van u. Nee, de radio heeft ook zeker last. Zeker last en, uh, nou, er... Maar het is een prachtig medium en jullie maken dat uh, hier iedere minuut weer waar. Met, uh, met zeer veel plezier. Ja. Voor we ons ga... zit het erop, Tom. We gaan er uh, gebukt onder. Ja, want we gaan uh, naar de ster van het nieuws van uh, 8 uur in Nederland. En daarna komt uh, het nieuwe duo het overnemen. Ik meld u nog even dat de ruststand bij Kiev tegen Feyenoord 0-0 is. En dat we vanavond natuurlijk ook bij het zwemmen zijn... en het een hele historische avond kan worden. Michael Phelps heeft 17 Olympische medailles. Het record staat op 18 bij de turnster uit Rusland uit de jaren 60. Maar vanavond de 4x 200 meter vrije slag en de 200 meter vlinderslag. Het zou zomaar eens kunnen dat hij rond een uur of 10 op 19 all-time record Olympische medailles staat. En u krijgt dat allemaal te horen via Robert Meder en Herman van der Zand. Tot 11 uur vanavond, Radio 1 Sportzomer. Wij wensen u een goede avond en zeggen tot morgen.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 Santana en Alicia Keys op Curaçao. Kijk een boek op CuraçaoNoordjeJazz.com Dit is Radio 1.